Al net schudt met het NOS Journaal. De Surinaamse oud-president Boutersen krijgt geen staatsbegrafenis. Wel hangt op de dag van de uitvaart de vlaggenhalfstok, heeft de regering in Paramaribo bekendgemaakt. Woensdag, eerste kerstdag, werd bekend dat Boutersen was overleden nadat hij bijna een jaar op de vlucht was. Datum voor de uitvaart is er nog niet. De Finse kustwacht heeft de olietanker in beslag genomen... die verdacht wordt van het beschadigen van een stroomkabel. Finland denkt dat de tanker, die onder de vlag van de Koekeilanden vaart... deel uitmaakt van de Russische schaduwvloot... die wordt gebruikt om de sancties tegen Rusland te omzeilen. De tanker ligt nu in een haven in de buurt van Helsinki. Het was niet de eerste keer dat een stroomkabel in het gebied beschadigd raakte. Rusland heeft steeds ontkend betrokken te zijn bij schade aan kabels in de Oostzee.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 De hofvijver in Den Haag wordt voortaan schoongehouden door een robot. De gemeente Den Haag zet een op afstand bestuurbaar bootje in om het zwerfafval in de hofvijver te verzamelen. De vijver is nog geen meter diep en tot ergernis van de verantwoordelijke wethouder een magneet voor zwerfafval. De robot kan piepkleine korreltjes afval herkennen, opvangen en verwerken. De gemeente hoopt met de robot het historische stukje water nu eindelijk echt schoon te houden.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 net nu. Entertainment for you. Ik kom uit bed, ik kijk naar je aan. Vanaf vandaag is het afgelopen. Je bent alweer laat naar huis gegaan. Rond middernacht tegen dromen, daar kom jij ooit deze voor, ik heb je kans gegeven. Het is nu voorbij, schat, je kan je koken pakken hoor. Je bent een schikana, ik leef mijn leven vanaf vandaag. Je bent een. Deur, ik kijk je Zonder gedoe ben je weggelopen Het voelt wel gek, op eigen benen staan Maar al je shit, daar kan ik niets voor komen. Ik wil weer mijn eigen leven Ik heb zo mijn dromen, daar kwam jij ooit eens voor Ik heb je een kans gegeven Het is nu voorbij, schat, Ik kan je koffers pakken, hoor. Je bent een chikamala Ik leef mijn leven vanaf vandaag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 voor altijd, En al zijn we ver Ik raak jou niet kwijt Dan zijn onze kracht Voor dit de mooiste nacht Laat mij maar vrij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 Ja, dat was hier dan Devin Donovan, oftewel de formatiestorm en jij laat me vliegen, wat een geweldig nummer is dit. En uh, ja, daarvoor hoorde je natuurlijk uh, Chica Mala en dat allemaal met uh, Jeffrey Kuipers. Hey, ja, ik zou zeggen welkom bij het uh, tweede uur. En te, te gast was natuurlijk uh, Ari Rauwos en uh, ja, een nl gezelligheid uit Breda natuurlijk. Hé, hey, um, ja, daar gaan we nog meer van horen. Um, wat gaan we doen? We, ja, zoals beloofd heb ik uh, Yves Berends en uh, Emma Heesters. En die uh, zou ik uh, draaien in het tweede uur. Want ja, speciaal verzoek van uh, Dolly natuurlijk. En uh, hier is die. Yves Berends en Emma Heesters. Alleen met jou. Denk je wel eens terug aan die eerste dag? Ik weet nog precies wat ik toen dacht. Yeah Ja, alleen met jou. En dat allemaal gezongen door onze Yves Berensen. Met M. Heesters natuurlijk. En dat uh, ja, was op verzoek van, uh, van uh, onze Dolly natuurlijk. Hey, um, ja, we blijven even eventjes, uh, eventjes, uh, gewoon lekker in de, ja, de zomerse uh, stemming. Uh, en dat doen we met uh, Mario Eddy en Mie Corazon. En zo direct gaan we natuurlijk bellen. Met uh, ja, ook weer een lekker zomers nummertje van Jeffrey Lake. Dus dan gaan we zoiets, uh, ja na dit nummer, gaan we eventjes contact zoeken met uh, Jeffrey Leek. De Zomerse Klanken van uh, Mario Eddy en Mieke Horaston En uh, ja, wie ook Zomerse Klanken heeft en uh, een nieuwe single. Dat is Jeffrey Leek. En uh, ja, ze gaat los, Jeffrey. Jazeker. Ja, prachtig nummer, man. Dankjewel. Ja, het, ik weet, uh, het is een uh, moeilijk nummer. Om daar een Nederlandse tekst op te maken. Ja, dat is toch wel uh, ja, vrij lastig. Ja, nou ja, ik ben heel blij dat er gewoon een heel mooi, uh, een mooi liedje is uitgekomen. Op een hele mooie cover van een uh, heel bekende artiest uit... Uh, uit Zuid-Amerika, zeg maar. Dus, ja, ja, ja. Hé, hey, en uh, ja, wat, uh, hoe, hoe ben je er eigenlijk zo op gekomen want, uh, om dit nummer te maken? Nou, ik ben al heel mijn leven lang fan van de Ries Iglesias. Ja. En dat is ook gewoon een klein beetje mijn voorbeeld, zeg maar, op Latin uh, muziek. En uh, ja, Post Panamera was natuurlijk mijn vorige single die onwijs goed is gegaan. Ja, Ja, toen en... was je hier voor mij, ja. Ja, ja klopt. En ja, daarbij heb ik natuurlijk uh, met mijn producer weer een overleg gehad van... ...oké, okay, wat gaan we doen en uh, welk liedje gaan we nou overtreffen... Nou, toen zeiden ze van, nou ja, ga jij maar op zoek naar weer een, uh, een goed liedje. En toen dacht ik, nou ja, ik kijk even in het lijstje van Rick Iglesias. Kijk of ja. het nog niet gecoverd is door een andere zanger. En toen kwam eigenlijk Bylon Moss naar boven. Ja. En, uh, en daar is eigenlijk ze gaat los op gemaakt. Ja, want het is, het, is, het is een verdomd moeilijk nummer om, uh, om uh, ja, dat in het Nederlands uh, toch uh, een, een juiste tekst te vinden. Om dat uh, passend te maken, zeg maar. Ja, ja. En het is, uh, daarom zal er ook uh, waarschijnlijk nog geen, uh, geen cover van zijn. Nee, ik denk het. Ja. <laughs> maar het is jou in ieder geval gelukt. En het is... Uh, ja, ik, ik vind het een prachtig nummer. En, en, uh, en die videoclip is ook uh, gewoon uh, ja, goed uh, in elkaar gezet. Dat, uh... Nou, dankjewel. Daar ben ik, uh, ben ik heel erg blij mee. Ja, nou, ja, met, uh, ja, we volgen je natuurlijk wel een tijdje. En uh, ja, we zien je gewoon uh, de stappen vooruit maken, Laten we het zo zeggen. Ja, zeker. Hé, hey, en uh, ja, ik hou hier niet te lang op. Je zit natuurlijk in de opname. En uh, voor, voor, is dat voor de nieuwe single? <tus> um... Ja, wanneer er weer een nieuwe single gaat komen. Ja, dat, uh, dat heeft nog eventjes tijd nodig. Ik denk ongeveer februari heb ik weer wat in de planning staan. Ah, oké. Okay. Dus ik denk dat we dan weer met een uh, mooie knaller weer naar buiten kunnen komen. Ja, een ik beetje het voorjaar in, zeg maar. Ja, nou ja, misschien februari, maart inderdaad. Om even ja. te beginnen, weet je wel. We ja, ja. rijden wat lekker door. Kerstdagen zijn net voorbij en dan... Uh, ja, krijgen we natuurlijk een stukje nieuwjaar wat ook nog een keer de carnaval gaat laten komen. Ja, daar, daar zit ik niet in. Ik heb geen carnavalsnummers. Nee, ja, ja, ja, ik, ik ben natuurlijk niet zo'n uh, carnaval fan. Dus, uh... Nee, dus ja, ik heb, nog, ik, heb nog eventjes, ik heb nog even de tijd. Dus het komt sowieso komt volgend jaar weer goed. Ah, oké. Okay. Hey, um, ja noem nog één keer waar uh, mensen jouw uh, agenda kunnen volgen en dergelijke. Uh, nou, ze kunnen sowieso uh, op mijn website een kijkje nemen. Dus gewoon www.jeffreylake.nl of Instagram jeffreylake of... Uh... Facebook of TikTok, als je gewoon Jeffrey Lake doet, op zijn Engels L-A-K-E... ja, dan kom je eigenlijk alles te, van mij te weten. Ah, oké. Okay. Hey Jeffrey, dan ga ik jou niet langer ophalen, want je bent uh, druk bezig. Uh, als jij hem aankondigt, dan uh, ga ik hem draaien. Nou, vandaag uh, bij de luisteraars van uh, Radio Zandvoort... Uh, mijn nieuwe single, Ze gaat los. Hé, hey, dankjewel Jeffrey en uh, ja, graag tot de volgende ronde. Ja, zeker. En dat was een heel fijn uiteinde, hè? Ja, jij ook. Uh, de beste wensen ieder geval alvast. En uh, maak er wat moois van, hè? Gaan we zeker doen. Hé, hey, ja, dankjewel, man. Groetjes, hè. Hé, hey, groetjes. Hoi, hoi. Hoi. Ze heeft geen spijt. Van keuzes die ze maakte toen die tijd. Heeft haar les geleerd. Nooit was haar hart getrokken, nu niet meer. Ik zie het vuur in haar blik, zij is zo sterker dan ik. Niets altaar tegen vannacht, ze gaat los. Als je dan, ze dan, gaat los En Jeffrey Lake, een prachtige single uh, Ja, al bijna van Enrique Iglesias En nog zo'n uh, wereldwonder is uh, Teddy Swims En uh, ja, prachtige nummer, Bad Dreams Heerlijk. Hier vanaf de tolweg, Tina. Teddy Swims was dit. En uh, op die 106.9 bij plus 9A. En uh, ja, had het over Bad Dreams. Ja, wie heeft ze niet? <laughs> hey, um, dit is ook een lekker nummertje. Angels in de Snow. En dat allemaal van de album van uh, Cher natuurlijk. Uit uh, 2023. Blijf erbij. Entertainment uur tot de klokjes van 7 uur. And remember why we serve Wat een geweldig nummer is dit. Een share van haar kerstalbum natuurlijk. Uit 2023. Gewoon weer een jaartje geleden. Maar wat een geweldige nummers staan erop. Eens of zin in snow. En uh, ja, ik vond uh, dat, uh, dat we hem nog lekker konden draaien. Dit is René Bekker. En uh, hij hebben het over de Spaanse verlangen. We gaan kijken of we zo nog kunnen bellen met Petra Zundert.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 Een man wou dat hij mij was vandaag. Jou dit bij mij had ik echt nooit verwacht.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 En uh, zijn Spaanse verlangen. Dit is uh, een lekkere gauwe houden van Kozombus. Uh, en uh, ja, zijn het je ogen? Ik zou het je niet kunnen vertellen, ja, de wereld kreeg een kleur erbij. Toen jij me zei, ik zie je zitten. En de zon die schijnt een beetje. Ja, alle voordelen kan geen dag meer zonder jou zeg. sinds ik jou ken is het of ik zweef en veel meer Ja, dat was je dan, Koos Hobbits. En uh, ja, zijn het je ogen? Hè? Nou, ik zou het niet weten. Misschien Petra. Petra, weet je een antwoord op? Vertel, ik heb het niet gehoord. Nou ja, Koos zong, uh, zijn het je ogen? Zijn het je ogen? Nee. Ja, ik, kan, ik kan het niet nee. vertellen, dus misschien dat jij er een antwoord op hebt. Maar... Nee, het is een lach, hè, deze keer. Ja, ja bij jou begint de, begint de dag met een lach, hè? Ja, daarom. Ja. Hey, ook een heerlijke single. Uh, nou ja, wat is hij nu, een week of zes oud? Um, hij is uh, half oktober uitgekomen inderdaad. 23 oktober. Ja. <coughs> en uh, zelf geschreven? of uh... Ja, hij is uh, zelf geschreven en uh, de muziek. En dan uh, ga ik uh, naar Manfred Jongenelis. En, en uh, ja, die maakt weer een mooi arrangement van. Ja, Manfred. Hey, Oude ja. world's in vak. <laughs> ja, zeker. Als hey. je daar met je liedje komt en je zegt wat je wil, dan, uh, dan komt het altijd goed. Ja, ja, ja. Ja, man. Ja, Frit, uh, ja zeg ik het oude rots in het vak. En uh, ja, zo zijn de uh, ja, verschillende eigenlijk, maar wel. Ja, zeker. Dus, uh, nee, dat gaat goed komen. Hey, um, ja, hoe, hoe, uh, hoe dacht je van uh, begin de dag met een lach? Uh, kwam je daar zo op, of... Uh... Ja, het is eigenlijk een heel vrolijk liedje geworden. Ja. En er is eigenlijk zoveel ellende in de wereld. En, en mensen die, ja, niet dat ze depressief worden, maar ja, oh. begint de dag met de lach. Nou ja, probeer maar met de lach op te staan en uh, ja, zo verder te gaan. Ja, ja, dit is inderdaad wat je zegt. Eh, het is al, er is al een einde zat. En, uh, ja. Ja, uh, soms uh, ja, het lukt het wel om met de lach op te staan, maar... Ja, ja, niet altijd. Niet altijd. En uh, nee. nee, het tekenend leven ja, het is geen optie om op te geven. Kijk, je moet me toch maar proberen om door te gaan. Ja, ik bedoel, hè, als we s morgens dan het nieuws horen, dan uh, hebben we zoiets van uh, Jezus, is dat er nou weer uh, voor een Ja, waarom? Ja. En ja, het is toch een boodschap in het liedje van uh, ja, mensen blijven positief en uh, ga zomaar uh, ja. verder te gaan. Nou ja, we, we hopen in ieder geval dat er uh, uh, uit, uh, uit deze ellende toch uh, dadelijk wat uh, positiefs komt, laten we het zo ah. zeggen. Ja, zeker. Daarom. En dat we in ieder geval weer op no normale voet uh, uh, ja, toch weer door kunnen gaan zonder dat ja, we daar uh, uh, iedere dag uh, ja, uh, ja, bij ja. stil moeten staan en aan herinnerd worden, zeg maar. Ja, ja precies. En uh, ja, het moest ook geen beladen liedje worden, dus ja, het is eigenlijk toch wel een vrolijk liedje worden met uh, je ja, boodschap erin om positief te blijven. Ja, want je hebt er ook een leuke clip bij geschoten. Sorry? Ik zeg, je hebt er ook een, een mooie clip bij geschoten. Ja, die zit er ook bij, klopt. Ja, die... Te uh... uh, zien op YouTube, ja. ja dus uh, mensen, als, als ze nieuwsgierig zijn, eventjes naar uh, Petra Verzunderd. En uh, ja, begin de dag met een lach en dan kom je daar een uh, hele mooie videoclip tegen. Ja, klopt. En het is, uh, is het er bewust voor, de, voor gekozen om uh, een beetje een mooie dag... Uh, op te nemen, nou, of, uh? Dat is eigenlijk heel toevallig, want ik okay. had een datum afgesproken. Ja. ja. en dan ga je nadenken van, uh, ja, wil je binnen of buiten? Ja, als het kan, het liefst buiten natuurlijk. Ja. En uh, ja, toevallig uh, was die dag heel veel zon, dus uh, dat kwam wel goed uit. Ja, nou, dat, dat viel me eigenlijk op. Ik denk, nou, hè, of we hebben uh, pure moeizom gehad of. Uh... Ja, het was echt een pure manzo. Nou <laughs> ja, ja, leuk toch. Ja, ik bedoel, eh, daar zit je. Nadigheid eh, van het weer zitten we niet om te wachten natuurlijk. Maar goed, eh, nee, nee, on precies. On helemaal ontkomen doen we er ook niet aan. Nee, ik, ik nee. zeg altijd hier nee, in Nederland is. is best, uh, en, uh, ja. ja, hier in Nederland is natuurlijk altijd januari, februari zijn toch wel de maanden dat het uh, ja, een beetje bar en boos wordt hier ook. Ja, dat is ook zo. Maar ja, je moet van iedere dag maar maken. En ja. Ja, zo is het. In het leven om het uit te halen. Hey, ben jij al stiekem met wat anders bezig, Peter, of niet? Ja, klopt. Ja, ik heb uh, al een uh, liedje uh, hebben klaar liggen. Dus uh, ik laat eerst even deze feestdagen uh, allemaal voorbij gaan. Ja. En dan uh, ga ik weer eens even contact opnemen met Manfred. Ja. En dan wil ik toch wel uh, in april of zo uh, nieuws. Ja, lekker in, lekker in het voorjaar. Ja, want bij ons uh, is natuurlijk hier in Brabant uh, één maart is carnaval. Ja. Dus ja, voor carnaval wil ik het eigenlijk niet, want dan krijg je al die uh, carnavalstingels weer natuurlijk. Ja, ja, klopt. En ja. dan wordt hij wel eens, ja, nou, ja, ik kan het niet zeggen vergeten, Z maar... Zelf heb ik niks ja. met carnaval hoor, Peter. Nee, maar ja, hier ja. levert uh, heel veel natuurlijk. En zelf ben ik ook vijf dagen weg en veel optredens. Dus uh, daar gaan we lekker naar de carnaval mee aan de slag. Ja, nee, uh, gelijk heb je en uh, ja, wij, uh, wij wachten dat natuurlijk af. Uh, hoe is het met Jan? Ja. Ja, maar Jan is heel goed. Jan ja. die was ook net hier. Dus uh, ja, hij is nu even weg, maar uh, ja. Ah, hij, is, hij is hem even gesmeerd. Ja, hij dus. is hem even gesmeerd inderdaad. <laughs> Oké. Okay. Hé hey, uh, Peter, wij gaan uh, natuurlijk uh, wachten op uh, jouw uh, nieuwe single dadelijk uh, in, ja. Ja, in het voorjaar eigenlijk. En, uh, ja, zeker. Tot die tijd uh, ja, moeten we doen met uh, begin de dag met een lach. Ja. ja. Dus als jij hem aankondigt, dan gaan wij hem draaien en dan... Uh, Dat is goed. ...wens ik jou een uh, heel goed uiteinde. Ja. En uh, die, uh, groetjes ja, aan Jan natuurlijk. zal ik doen. En uh, ja, iedereen voor de luisteraars ook allemaal... Uh, ...een hele fijne jaarwisseling... ...en uh, hopelijk een heel mooi 2025. En hier is dus de nieuwste single van Petra... ...was een begin de dag met de lach. Hé, hey, dankjewel Petra. Graag gedaan, jullie ook bedankt. Jo, hé, hey, groetjes daar. Groetjes. Hoi hoi. Hoi. Begin de dag. Lach. Ook al is het tegenslag, na regen komt zonneschijn. dan. Petra van Zundert en haar nieuwe singel Begin de Dag met een lach. Heerlijk vrolijk Wij nummer. Dus is Kenny B. En, en, en we hebben we het over als je gaat. Nou, we zijn er tot zeven uur hoor. Haar manier van doen, dat stond me wel. Maar dat staat me nu niet meer. Ik heb schoon genoeg van mijn schoonouders. En soms nog meer van haar. En dan zegt ze ineens gewoon dat ze gaat.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 Je gaat. Zeg niet, je houdt niet je meer van mij. mij Zeg gewoon, het moet zo zijn Dat je gaat Lekker hoor, zo'n uh, lekkere gouden oude eigenlijk alweer. Hè? Kenny B en Alsje Gaat. En ik heb uh, nog eventjes graven en ik denk, joh, weet je wat? Ik heb uh, al bepaalde nummers uh, zo lang niet meer gehoord. Van, uh, van, uh, van Frans Bouwen natuurlijk. En toen dacht ik, laat ik eens eventjes graven in die doos. En uh, nou ja, toen dacht ik, uh, laat ik deze eens draaien. Toen komt terug. De beginperiode van uh, Frans Bouwen natuurlijk. Een heerlijke cd... Ik had niet verwacht dat je weg zou gaan Maar nu ben ik te laat Ik dacht je begrijpt me de pijn Slijt wel met de tijd Maar nu ben je heel ver bij mij vandaan Ik weet niet hoe het met je gaat Ik leef al zo lang in onzekerheid of is al jouw liefde nu haat toekomt. terug Wat moet ik in een leven zonder jou? Je had gelijk, maar zeg wat moet ik nou? Ik wil je terug, want ik heb spijt en berauw toekomt. terug Mijn leven is nu enkel droeven. Jij weet toch ook dat dit niet nodig is? kom terug, maar wel heel gauw. Het huis is hier nu zo leeg zonder jou. Ik draai er maar niet omheen. Ik kan je niet zeggen wat ik hier nu nog aan kan doen. We ook samen een mooie tijd, maar dat is nu even voorbij. Kom zeg waar je bent, want ik voel me alleen. Jij bent toch de ware voor mij. Toe komt er wat moet ik in een leven zonder jou? Je had gelijk, maar zeg wat moet ik nou? Ik wil je terug, want ik heb spijt en berouw Toekomt terug, mijn leven is nu mis. Jij weet toch ook dat dit niet nodig is? Toe komt terug, maar wel heel hard. Je had gelijk, maar zeg, wat moet ik nou? Ik wil je terug, want ik heb spijt En de rouw toekomst terug Mijn leven is nu enkel droevenis Jij weet toch ook dat dit niet nodig is komt terug, maar wel heel gauw Jij weet toch ook dat dit niet nodig is Toe kom terug, maar wel heel gauw. Nou, heb ik te veel gezegd. Nee, eh, ja, Frans Bauer toen. Eh, ja. met de start van zijn carrière natuurlijk. Toe komt terug was dit. Hier bij CFM Entertainment. je op die 106.9 DHB Plus in de 9A. En natuurlijk allemaal vanaf de tolweg 10A. En, Lekker hoor, die muziek. Eh, ja, hè. Eh. Dit is uh, Grace en uh, Never Felt This Way Before I. Every time I see you, babe, my heart is getting weak Every time you look my way, you know I feel so deep I cannot live without you for another day There ain't no doubt about you, so I just wanna say For oh, I never felt this way before, I never felt this way before I. weer eventjes uh, lekker om terug te horen Never felt this way before I en dat allemaal van Grace hey, we gaan uh, ja, naar het einde van het programma en uh, normaal doe ik dat uh, met uh, Tuziana Taxi maar dit keer uh, ja, doen we dat eventjes met de formatie ABBA Ja, vanaf deze kant uh, wil ik iedereen uh, die zit te luisteren, die te kijken. En uh, ja, toch wel een, uh, een fantastisch uh, uh, nieuwjaar toe wensen. Een fantastisch uiteinde. Niet te veel drinken en uh, denk eraan uh, met uh, vuurwerk. Ja, bepaalde zones uh, zijn er voor aangesteld. En bepaalde gebieden mag het niet. Dus hou je eigenlijk ook uh, ja, een beetje aan. Houd het allemaal een beetje netjes. Dan gaat het vast allemaal goed komen het nieuwe jaar. Ik zou zeggen in ieder geval vanaf deze kant bedankt voor het kijken. Bedankt voor het luisteren. En uh, ja, ik hoor u weer over twee weken. Volgende week zijn we even een dagje vrij. Dus het wordt pas 11 januari voordat ik u weer uh, ga horen. Ik zou zeggen tot dan. Geniet ervan en uh, houd het veilig en wees lief voor elkaar. voor elkaar. En heeft uh, respect voor elkaar. Tot volgend jaar. 11 januari ben ik weer bij u terug. Ik zou zeggen, een goed weekend. Geniet ervan. Bye.